Kanshebbers zijn de documentaire serie Het Nieuwe Rijksmuseum van de NTR... en de drama Volgens Robert van de VARA... en Moeder Ik Wil bij de Revue van Omroep Max. Voor de zilveren reismicrofoon voor het beste radioprogramma zijn genomineerd Plots en Bureau Buitenland, beide van de VPRO... en discjockey Edwin Evers van 538. Op 5 juni worden de winnaars in Hilversum bekendgemaakt.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 Het is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is drieënhalf over negen. Elger van der Wel zit naast me, internetman in hart en nieren. En Joost Laschuit en Ramon Kienhuis. Jullie zijn van Liceo, de grootste aanbieder van examentrainingen. Daar hebben we het zo meteen over, want het is booming business. Maandag dan start voor 200.000 scholieren, geloof ik, de examen. Ongeveer. Ja, dus jullie ja. hebben het best wel druk, neem ik aan nu. Dit is onze piekperiode, inderdaad. En dat betekent: dat over twee maanden zit je lekker niks te doen. Um, Vanaf volgende week. Vanaf volgende week eigenlijk. Al, ja. En daarna gaan we weer vol aan de slag voor het, het jaar daarna. Ja, ja. en het, is, het neemt enorm toe. Hè? Ik las vandaag in de krant: een kwart van alle eindexamenscholieren doet aan e extra trainingen. Een kwart van de scholieren die, die vindt een, een mogelijkheid om een examentraining te volgen. voor het vak waar zij het meeste tegenop zien. Ja. En, uh, Gaan daarvoor een punt hoger. Ja, ja, maar dat is veel toch? Ik bedoel, dat in mijn tijd. <laughs> ja, oma. <laughs> nee, maar dat, ik kan me dat niet herinneren dat zoveel mensen dat deden. Maar is het onderwijs zoveel slechter geworden? Hebben mensen het zoveel meer nodig? Nee, geen, uh, op geen manier. Het is meer dat mensen inzien uh, wat het nut is van een examentraining. Uh, ja. Ja. Het heeft zich bewezen en daar, daar gaan ze in mee. Ja. Je kan het enigszins vergelijken met een, een sporter die voor een grote wedstrijd staat. Een examen is, is zo'n grote wedstrijd. Een sporter traint, traint jarenlang, maar gaat op trainingskamp vlak voor die grote wedstrijd. Het is een soort hoogtestage eigenlijk. Ja, in zekere zin wel. Jarenlang goed onderwijs, maar toch ook nog een examentraining om de puntjes op de i te zetten. Goed, zometeen meer erover en of het toch ook niet een beetje ligt aan het niveau van het onderwijs. Dat zo. Mee twitteren kan, hashtag BNN Today. Guus Meeuwers. Hopelijk hebben we hem zo meteen nog eens eventjes. Zijn een nieuwe single. Ik fixeer de boel. Heb de gevel opnieuw laten witten. Het pad vrijgemaakt en een bonkje gepland.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 Zelfs het moet een duwende. Het kan niet zo mooi zijn. Het kan niet zo mooi zijn. Oh, het kan niet zo mooi zijn, beter dan goed. Kan niet zo mooi zijn. kan hier zo mooi zijn. Van zijn negende studioalbum. Dat heet ook zo. Het kan hier zo mooi zijn. Komende vrijdag komt dat album uit. Guus Meeuws. Radio 1 BNN Today. Tien jaar geleden was het uh, nog een onbekend fenomeen... maar tegenwoordig kan je er bijna niet meer omheen. Examentraining. Maandag dan uh, begint voor ruim 200.000 scholieren het eindexamen. En een kwart van die eindexamenkandidaten... die laat zich deze week nog even extra bijspijkeren... in een speciale examentraining. Pim van Leeuwen, goedenavond. Uh, goedenavond. Eén van die scholieren. Um, jij, ja, uh, ja, Jij hebt vandaag uh, keihard zitten ploegen op management en organisatie. Examentraining gehad. Uh, ja, klopt. Van 9 tot 5. Van 9 tot 5. Ja. Man, aan één vak. Dat lijkt me pittig. Ja, ja dat is het zeker weten. Maar uh, ja, het, ik, uh, het is dan drie dagen, een uh, driedaagse dagen uh, cursus. Maar ik vind het meer dan waard. Ik, uh, ja, ik wil wel, uh, ook door dat uh, eisen uh, ja, zijn, uh, veel, uh, sterk, veel um, scherper geworden dan de jaren hiervoor. Ja, de exameneisen. Dus, ja, uh, ja. Ja. ja. En stond jij zo zo belabberd voor dat je drie dagen uh, een cursus nodig hebt? Nou, ja, ik uh, sta vijf voor MNO, Dus ja, en ik wil wel uh, met een stress uh, uh, voor MNO slagen. Want uh, ik moet een 5,5 uh, gemiddeld uh, op je eindexamen mag je halen. Ja. Dus, uh, en uh, met, als ik uh, met deze informatie voor de examentraining zou ik dat niet gaan halen. En uh, door, uh, dan, ja, dankzij de examentraining ga ik dat uh, hoogstwaarschijnlijk wel halen. Ja. Maar ja, ik zou dan toch denken, dat is hartstikke goed, ik hoop dat je het redt. Maar eigenlijk wordt je, je school daar toch mee te helpen, niet een, een extra examentraining. Ja, dat is zeker waar. Maar uh, het komt ook uh, omdat de eisen worden maar steeds uh, zwaarder. Mm -hmm. Maar uh, mijn school kan op dit moment niet het niveau bieden uh, uh, waarmee ik de uh, waarmee ik het examen zou kunnen halen. Dus daarom moet ik zelf maar bij stijgen. Ja. Maar hoe zou dan niet? Zijn je docenten niet goed genoeg? Uh, nou, ik, uh, ik heb bijvoorbeeld, uh, ja, nou, uh, er zijn uh, heel weinig docenten bij mijn school. Dus uh, ik heb voor MN, we hebben twee MNO-docenten voor heel HV5, VWO en VMO. Dus dan is het uh, best wel lastig. Uh, om echt een, goed, een goede docent te vinden. Ja. Nou ja, daar hebben de leerlingen ook onder te leiden. Maar dat is toch eigenlijk... Ja, Pim, dat is best wel raar, toch? Dus jij moet gewoon geld betalen voor een extra examentraining... omdat jouw eigen docenten... Er zijn er te weinig en ze zijn niet goed genoeg. Ja, dat is zeker. Ja. Dat, uh, en dan is het zo dat de regering... die, uh, ja, die uh, stelt, zeg maar, die eisen dat het zo zwaar is. En uh, uh, daardoor... Uh, moet, uh, zeg maar, moet eigenlijk... Dit, ik moet een... Menisloos moet, hoger worden. Maar... Het uh, niveau moet hoog van mijn examens, ja. maar de opleiding die ik krijg is zeg maar niet hoog genoeg om dat te halen. Dus eigenlijk dat ben ik ook, uh, ja, eigenlijk ook van de zotte. Behoorlijk ja, van de zotte. <laughs> ja, ja. Ja, want de eind eindexamen, eisen zijn net uh, weer verhoogd. Hè? Dus je moet, je moet nu geloven, ja. ik mag nog maar één onvoldoende staan voor drie vakken. Nou ja, het is een, uh, in ieder geval, dus de eisen zijn scherper geworden. Hey, ja, ik wens je heel veel succes. Ja, hartstikke bedankt. Uh, en, en ik zou, en uh, ik zou zeggen, jongen, 6, kom op zeg, ga voor een 7 ja, of 8. Ja, oké, okay, dat is ook weer zo natuurlijk. Ja, u is een moet ook goed, hè? Ja, dankjewel. Pim van Leeuwen, succes. Het helemaal goed. Hoi, hoi, Hier in de studio de twee heren nog. Uh, Joost Laschuit, oprichter van Liceo, de grootste aanbieder van examentrainingen in Nederland. En Ramon Kienhuis, jij geeft uh, die examentrainingen. Um, ja, we hadden het er net even over. Het ligt niet aan het niveau van, uh, van het onderwijs, maar dat heeft dus Pim het toch wel degelijk over. Ik ken zijn, uh, zijn persoonlijke situatie niet, hè? De, de opleiding die hij heeft genoten. Ik weet ook niet, ik betwijfel of het representatief is. Uh, ik denk dat er heel ja. goed onderwijs wordt gegeven, maar een, er zijn een, natuurlijk een veel meer factoren. Eén iemand is natuurlijk niet snel representatief, maar goed, het, uh, ja. het, daar staat misschien voor wat meer. Wat wij, wat wij doen is juist als partner van het onderwijs het uh, trainingen aanbieden op honderd uh, scholen. Er ja. zijn scholen die dat dus samen met ons willen doen en daar samen uh, voor leerlingen een, een examentraining bieden... Uh, die hun stimuleert om dat examen, wat een uniek iets is... tijdens een opleiding, zo goed mogelijk te maken. Ja. Zo meteen uh, gaan we het uitgebreid met jullie hebben ook over uh, de kritiek... die er inderdaad is, ligt het aan het onderwijsniveau? Uh, is het wel goed om een examentraining te geven? Word je niet alleen maar klaargestomd om het examen te halen... en ben je het daarna meteen weer vergeten? Maar eventjes, zo'n zo training die Pim doet, wat, wat kost dat? Zijn, uh, zijn training is een training op een van onze eigen locaties uh, is een training van 300 euro. Zo. Wanneer eh, een school en daar gaat het steeds meer naartoe het als partner met ons samen doet, mm -hmm. dan wordt die prijs meer dan gehalveerd en dat maakt het mogelijk dat het voor iedereen uh, open staat om die training te volgen. Nou, dus als je het op je eigen school doet, dan is het minder, kost het minder geld. Inderdaad. Heren tot zometeen. Jullie blijven lekker zitten. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. In Macedonië hebben ze er meer dan 200 miljoen euro tegen aangesmeten. om de hoofdstad Skopje op te tuigen als cultuurparadijs. Maar de burgemeester daar die wil het allemaal weer terugdraaien. In Exit Holland zometeen het hele verhaal. LinkedIn. LinkedIn bestaat uh, tien jaar en uh, er zal ongetwijfeld uh, flink wat champagne worden gedronken... daar op het uh, kantoor in Silicon Valley, want het gaat namelijk heel goed met het sociale netwerk. Um, ja, en dan even voor de mensen die denken LinkedIn, wat is het ook alweer? Het is natuurlijk eigenlijk een professioneel sociaal netwerk, zeg maar... je, je online uithangbord op professioneel gebied. Ook overigens als je niet werkzoekend bent. Toch Elger? Nou ben, uh, yeah. ja, ja. Ja, het is altijd je goed je om, je, om, je, om je netwerk te vergroten voor het moment dat, hè? Precies. Je en... weet het nooit met die bezuinigingen in Ilversum. Dat <laughs> om uiteraard. Ja, goed. En het, het, LinkedIn doet het goed. Het aantal gebruikers stijgt nog steeds. Financieel doen ze het goed. Ze ja. maken weer een stuk meer winst dan vorig jaar. Um, Elger van der Wel weer in de studio. Onze internetman. Um, ik, ja, even kijken. In Nederland, op dit moment, 4 miljoen mensen hebben een profiel op die site. Ik heb er ook een. Jij hebt er vast ook een. Ja. Ongetwijfeld. Ik doe er dus geen bal mee. Ik wilde vanmiddag even inloggen om te kijken hoe het er bij staat. Maar ik ben al lang mijn wachtwoord vergeten. Maar dat, dat zijn toch de meeste mensen die op zo'n manier... een LinkedIn-profiel hebben? Ja, dat is ook wel een beetje het nadeel van LinkedIn. Zeg maar, op Facebook en Twitter is er continu iets te halen. Namelijk wat mensen delen. En LinkedIn probeert het steeds meer. Je kan tegenwoordig ook mensen, mensen met een etje noemen, zodat ze genoemd worden. Dus ze willen iets meer dat je dingen daar gaat delen. En je kan aangeven dat ik dan bij jou, dat ik zeg dat jij heel goed bent in radio en dat je alles weet van journalistiek en van nieuws. Dus ze willen wel met allerlei een trucjes... Beetje, je bedoelt een beetje wat je op, op Facebook gewoon elkaar kan liken? Ja, maar dan kan, jij zeg, kan ik zeggen waar jij goed in bent. Want dan gaat het natuurlijk om op, ja, LinkedIn, ja. Op, je, op wie jij bent, wat je kan, vooral wat je weet. Dus dat zijn um, wat extra features die ze ja, steeds zodat meer iets, mee kan? Ja, zodat je iets meer krijgt van die irritante mailtjes ook erbij. Zodat je er wat meer naartoe gaat. Want dat is wel ja. Een van de dingen, mensen hebben een profiel en ze werken het een keer bij als een baanshoek of ze denken ik heb nu al drie jaar niet meer bijgewerkt waar ik werk. Maar ze komen niet zo vaak terug en dat is wel lastig voor een site als LinkedIn. Maar daar komen wel steeds meer mensen bij, dus op zich mogen ja. ze niet klagen. Zometeen even wat je er echt aan kan hebben aan LinkedIn. Um, maar vertel even kort, ze bestaan tien jaar. 218 miljoen mensen met een account wereldwijd en het blijft nog steeds maar groeien. Hoe doen ze dat? Ja, dat is, dat is een beetje een grappig verhaal. Het is in 2003, uh, 5 mei 2003, afgelopen zondag tien jaar geleden... dus uh, opgericht klein bedrijfje in Silicon Valley, kleine site... en de groei is heel gestaag gegaan. Waar je bij Facebook ziet dat nu zeg maar, de hele wereld heeft Facebook... dus die kunnen niet meer groeien... is LinkedIn met, uh, met, een, met een gebruikersaantal van die 218 miljoen... nog steeds kleiner dan Twitter, dan Facebook, dan eigenlijk de grote partijen... waardoor er ook nog een groei in zit. En die gaat gewoon heel langzaam kappelend omhoog... En um, daardoor doen ze dat tien jaar goed. En dat is best bijzonder in de internetwereld. Want je ziet natuurlijk... Want Facebook dat... gaat, gaat, gaat steeds slechter. Nou, ja. hij MySpace hebben het al niet eens meer over. Nee, en dat, dat is wel het bijzondere. Dat ze juist omdat ze... Uh, uh, heel erg gericht zijn op iets wat financieel interessant is... namelijk uh, uh, bedrijven, professionele, zakelijke wereld. Daar zit geld voor adverteren en, en headhunters... en dat soort mensen natuurlijk heel veel geld over... om de goede mensen te vinden. Dus er zit meer geld daar. En ook, het, het groeit gewoon heel langzaam op een of andere manier. En dat is de kracht waardoor het al tien jaar bestaat. En ze zijn ook na acht jaar, twee jaar geleden pas naar de beurs gegaan. Aandeel was toen geloof ik 90 dollar, nu 180, verdubbeld in twee jaar tijd. Het is allemaal, weet je, ook niet gigantisch... Uit de pan gerezen, alles gaat rustig. En het lijkt wel de, en de kracht. Het lijkt mij dat de crisis alleen maar goed is voor LinkedIn. Ik bedoel, meer mensen werkloos, meer mensen op zoek naar een baan... Ja. dan is LinkedIn handig. Tuurlijk, je wil, je, weet je, als jij een baan zoekt of als je daarvoor in de race bent, of werkloos thuis zit... dan is het eerste wat je dus toch wel zorgen dat in ieder geval je online cv, want dat is het eigenlijk ook... dat, dat het op orde is. Dus je zorgt er wel voor dat je dan een LinkedIn-profiel hebt. Ik denk, als jij jong bent en een baan zoekt, dat je, niet, dat je niet zonde moet. Maar het ligt ook een beetje aan... weet je, als jij verkoper zou worden, dan heb je niet zoveel een LinkedIn. Want het is toch meer die, die zakelijke wereld, echt de professionele marketing, IT... echt het hoger opgeleide segment waar het interessant voor is... Ja. Um, daardoor ook denk ik wel de beperkte gebruikersgroep dat niet iedereen het heeft. Want weet je, als je gewoon op de markt uh, kleding verkoopt... dan De heren, heren examentrainers aan tafel, hebben jullie een LinkedIn-profiel? Ik heb een profiel, ja. Ach, Maar je weet ook dat je wachtwoord niet meer. <laughs> dus zie ik aan je ogen. Ja, bijna. Ik doe er niets mee. Nee, nee. En jij, Joost? Ik heb inderdaad een uh, profiel. Ja. Ik ben niet op zoek naar een baan nee. op dit moment. Bas Westland, goedenavond. Goedenavond. Een van de eerste LinkedIn'ers van Nederland... Hè? Um, jij maakt je LinkedIn profiel in 2004. Je bent headhunter en uh, kan daar LinkedIn enorm goed bij gebruiken. En je geeft trainingen over hoe je LinkedIn het beste kan gebruiken. Sterker nog, je geeft op dit moment uh, een cursus aan studenten uh, over hoe ze LinkedIn ja. moeten gebruiken. Wat, uh, wat, wat, wat, wat, wat voor tips geef je dan? Nou, ik zit hier nu op de hogeschool van Amsterdam bij het, uh, het onderzoeksprogramma voor, voor domein... Uh... Media, creatie en informatie. Dus het zit hier met de toppers uh, van die studierichting. Mm -hmm. Ik heb ze net even gevraagd. Uh, ze kunnen trouwens meeluisteren in de uitzending nu. Uh, Hoi gelegd... jongens. Zeg eens wat. <laughs> uh, Ach, gezellig. Dus, dus we zitten er echt hoor. Ik heb hem niet geveegd. Ja. Uh, uh, ik heb gevraagd wat was nou de gouden tip vanavond. En toen zeiden ze nou Bas. dat is het aanmaken van filters in de berichtenstroom uit je netwerk? Wacht even. Wat zeg je? Het aanmaken van? Een filter. Ja. In de berichtenstroom, dus in de timeline van je netwerk. Dat vonden ze echt een gouden tip. Ik heb geen idee wat je nu bedoelt. Ja. Uh, ik neem aan dat je wel eens een berichtje zet op Facebook. Ja. En op Twitter als je op Twitter zit. Ja. Nou, dat kun je op LinkedIn ook doen. Ja. En het fijne is, die berichtjes verschijnen allemaal in de timeline op jouw homepage op LinkedIn. En dat is een enorme brei van informatie waar de meeste mensen niks mee doen. En ik heb ze geleerd hoe je uh, met, een, uh, met een filter op LinkedIn. Uh, waar de informatie uit kunt halen die voor jouw loopbaan interessant is... en hoe je die kunt opslaan, zodat je alleen maar naar die informatie kijkt... Aha. en ook specifieke doelen ondersteunen. Aha. En ik begrijp dat ook een goede tip is, um, um, uh, want als je een baan zoekt... dan moet je niet neerzetten dat je werkloos bent, want dan kunnen de mensen jou nooit vinden. Ja, dat klopt. Ik geef vanmiddag een uh, ik geef een gratis workshop aan uh, werkzoekenden... en een van de tips die ik dan altijd geef is... Um, Zet nou nooit bij je huidige baan niets neer of bij je huidige baan neer dat je werkzoekend bent. Maar zet daar je droombaan neer. Want elke headhunters, zoals ik, euh, zoeken op de huidige functie van iemand. En als je daar niets hebt staan omdat je een hele eerlijke werkzoekende bent, of je hebt daar staan p-direct bestuurbaar of helpend zoeken baan. Dat zijn niet de termen waar wij headhunters op zoeken. Wij zoeken op een hele concrete functietitel. Dus het is altijd heel slim om bij je huidige functietitel. De droombaan is ook niet zoet. Ja, maar ja, dan, dat kan je wel doen. Maar dan lieg je dus eigenlijk. Als ik droombaan... Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Want wat je dan doet, is dan moet je ook aangeven waar je dat doet. En dan, uh, uh, dan geef je de omschrijving van het imaginaire bedrijf... waar je heel graag zou willen werken... Ja, ja. En de vraag in, wil je daar een profiel van aanmaken? Zeg jij natuurlijk nee. En dan beschrijf je bij het detail van die werkgever dat je actief werkzoekend bent en wat, uh, hoe die een baan eruit ziet. Okay. Maar, dan... maar, maar waar zoek jij dan naar als jij mensen zoekt? Je zoekt dus niet naar werkzoekenden. Je zoekt naar mensen in een bepaald profiel ga ik vanuit. Je zoekt uh, hele goede uh, IT'er bijvoorbeeld. En dan ga je zoeken op een baan. of Hoe, hoe doe je dat? Ja, wat even, wat even voor de duidelijkheid. Bas, uh, LinkedIn, natuurlijk je hebt op een gegeven moment dan je profiel aangemaakt. En dan heb je natuurlijk een fantastisch uh, professioneel uh, netwerk. Heb je dan. En dan kan je allemaal contacten gaan opdoen. Maar natuurlijk, de echte, de echte ding bij Facebook is, is het hoogst haalbare. Is eigenlijk wel dat je gescout wordt door een headhunter. En dat doe jij ja. Bas. En, dan, en dan, daardoor zijn, ja. zijn dit soort tips super handig voor. Dat je ja. dus weet wat je in je profiel moet zetten. Namelijk ja. je, je droombaan, daar moet je mee beginnen. En Elger vraagt dus nu net van... hoe ga jij dan te werk? Wat, hoe, Waar, waar selecteer jij op? Nou, Wat ik doe is... ik maak gebruik van de uitgebreide zoekfunctie van uh, LinkedIn. Die gebruikt bijna niemand. Die ja. gebruikt het algemene zoekveld. Maar rechts daarvan is het knopje geavanceerd zoeken. En daarmee kan ik gericht zoeken op functietitel. Dus als ik uh, op zoek ben... dan zit hier bijvoorbeeld in, uh, in de kamer... een hele goede Ruby on Rails developer. Dat zijn hele schaart uh, softwareontwikkelaars. Als ik hem wil vinden dan kiep ik bij het avanceerde zoekveld uh, Ruby on Rails developer in. En dan krijg ik dus alleen maar mensen die dat op dit moment doen. Ja. Dus oftewel jij zegt als tip voor mensen die nu luisteren... Je moet, je, moet, je moet zoveel mogelijk alles invullen. Je moet, je moet het hele ja. uitgebreide ja. veld invullen. Ja. ja. En um, um, die, die, jij zegt, jij zoekt natuurlijk uh, vooral naar mensen... die, die uh, eigenlijk al een baan hebben. Of, of, of, of, of als, Stel, ik ben echt hartstikke werkloos en ik heb al zes jaar geen baan gehad... dan heb ik niet zo heel veel aan LinkedIn. Want dan ga je mij er niet uitpikken. Jawel, want als je die truc toepast die ik net vertelde, dat je de droombaan invult, dan vind ik je wel op die functietitel, omdat je die namelijk bij je huidige, dus aanhalingstekende, je hebt ingevuld. Ja, even dat ja maar, maar jij bent volgens mij liever op zoek naar mensen die nu al een topbaan hebben, die je dan in een andere topbaan kan plaatsen. Nee, ik ben een van die schaarse headhunters die kijkt naar iemand kwaliteit, en niemand <laughs> die nu een baan heeft of niet. Oké, okay, dat is wel een hele geruststelling. Maar wat, wat, is dan, wat is dan het voordeel boven, boven gewoon een vacaturesite, gewoon monsterboard.nl? Dat, dat werkt er nog ja. steeds prima in deze tijd. Nee, maar dat is heel simpel. Op monsterboord vind ik alleen maar actief werkzoekenden. Dat zijn mensen die nu een baan willen... omdat ze of ruzie hebben met hun baas... of op dit moment geen baan hebben. En ik ben uh, ook op zoek naar het, de, de mensen... die latent op zoek zijn naar een baan. Die dus alleen maar wisselen... op het moment dat ik ze de vacature voorhoud. Die latent op zoek zijn naar een baan. Oftewel die gewoon prima zitten... totdat jij ze een enorme dikke vette nee. worst voorhoudt. En, en dat is ook in de huidige markt. Dus dat dan steeds 70-80% van de markt. En die vind ik nooit op monsterboord. En die vind ik wel op LinkedIn. Maar ik, ik heb daar een prachtig profiel. Alles staat erop. Ik ben er nooit door een headhunter benaderd voor een nieuwe baan. Doe ik iets heel erg fout? Of, uh... ik, zou, ik zou zeggen: bel me na de uitzending op. En dan help ik je om zeker zinbaar te worden. Goed, in ieder geval je, uh, zo volledig mogelijk je profiel invullen. Ja. Dus, en, die en die droombaan neerzetten. En dan word je op een dag uh, wellicht gehedhund door Bas Westland. Succes, dag uh, studenten van Bas. BAS Westland. 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Guus Meeuwis, goedenavond. Goedenavond. Heb jij een profiel op LinkedIn? Nee, ik heb geen profiel op LinkedIn. Nee. Dat <laughs> zou kunnen, nee. Ook nooit nee, gehad nee. ook? Nee, nooit gehad ook. Nee. Nee, ja, ja. Ik, ik, ik, ik, ik, Het gaat eigenlijk wel goed zo. <laughs> ik heb denk ik al een droombaan. <laughs> ja, maar je, je kan latent op zoek zijn naar een nog betere banen als zanger. Hè? Dat kan. Ja, nou ja, dan zou, het niet, dan zou het niet... Dan zou het latent op zoek zijn, zou we denk ik net iets anders zijn. Ja, <laughs> dat is waar. Um, Guus Mejors, die, uh, jij komt uh, komende vrijdag hè, met je negende studioalbum Het Kan Hier Zo Mooi Zijn. We hebben net je single ja. gedraaid, gelijknamige ja. single. En Het Kan Hier Zo Mooi Zijn, ik zat net even de tekst mee te lezen op internet. Ik dacht, nou, Guus, jongen, ik, ik ken je als een hele positieve man, maar dit is een beetje... Uh, ik, niet, niet negatief, maar het kan hier zo mooi zijn alsof je niet zo tevreden bent met de wereld. Nou, dat heb je goed. Nou, niet, niet, dat is het niet. Ik wil er gewoon af en toe eens van mensen op dat als ze misschien wat normaal of fatsoenlijk doen of tot tien tellen of... Ja, eigenlijk is het gewoon fatsoen, dat het dan misschien al een stukje mooier kan kleuren. Want het is hier wel mooi, dat is de positieve boodschap wel weer. Ja, maar. maar want je vindt mensen zouden dus wat vaker tot die moeten tellen. In wat voor soort situaties? Nou ja, het is dus in de tijd geschreven we zeggen dat, dus ik ben er al bij een tijdje mee bezig, maar als je um, ik ben sowieso altijd wel bezig met nieuws of dingen die, die, die op je afkomen. Hm. En dan, ja, uh, nou, bijvoorbeeld is uh, een paar maanden terug, of een half jaar terug toen speelde het heel erg dat die, die beelden van die jongens op straat die gewoon iemand neerhoeken en, uh, en, en, en alle kleine ergernissen om je heen. Dat je denkt van, nou ja, god weet je. Weet je ik schrijf het één keer op en ik zing het één keer uit. En dan als je er iets aan hebt, dan doe je er iets mee en ik ben het in ieder geval kwijt. Het is meer een boodschap, boodschap meer, meer liefde in de wereld. Ja, dat is de boodschap, maar dat zie je altijd wel een beetje. Ja. En uh, uh, ik hoor er wel steeds meer uh, um, verhalen over en meer mensen die er behoefte aan hebben. Dus wat dat betreft ben ja. ik niet uniek. Maar uh, ik verpak het zo en de anderen vertellen het in. Ja. Op een andere manier, maar het kan hier heel erg mooi zijn. Het kan niet heel erg mooi zijn, maar ik begrijp dat je je ook een beetje hebt laten inspireren door um, alle, alle commentaar op bijvoorbeeld Twitter. Uh, uh, alle commentaar ja, op sociale media. Dan. Ja, dat, dat gaat ook vrij uh, uh, anoniem en, en uh, mensen vinden het heerlijk om, om van, achter een, van achter een scherm of vanuit een kruk vanuit een bank gewoon te roepen, om maar te roepen. En ja. dat, dat en dan... werkt, niet al, werkt niet altijd mee. Ik zeg niet dat het weg moet. ik ben geen tegenstander, maar ik ben wel voor iets meer fatsoen, dat is eigenlijk ja. wat het is. Ja, dat heb je natuurlijk net ook zelf al behoorlijk meegemaakt met uh, het Koningslied waar jij mee meedeed. Ja, daar, ja, dat is ook uh, uh, ergens geëindigd waar het misschien niet had hoeven zijn. Nee, heb je dat ook persoonlijk aangetrokken? Nee, nee, nee, dat, nee, dat niet. Maar de, de, wat, wat, wat gewoon gek is, is dat het zo'n zo vaart kan lopen. Het begon al voordat het af was. Het had, al, het had al lading voordat we het begon. We hebben het wel met John over gehad. Ja. Het, is wel, het is moediger om die opdracht te pakken dan om het af te zeiken. En dat is eigenlijk wel wat maar, het is. Maar volgens mij moeten we ook voor mensen z'n allen gewoon leren negeren wat dat iedereen, weet je, dat is gewoon de tijd van 2013. Je kan op Twitter kan iedereen gewoon alles eruit gooien. Moet er ook niet zo'n zwaar ding van maken, want mensen, mensen dat wij het ja, weet niet je, ook als wel doen. doen dus, dat is prima. Maar dat, dat, dat kan ja, dat kan, 80% kan het kan dat vinden. Maar er zijn altijd mensen die er wel een heel ding van maken. En dan loopt het weer uit. En dan is het dan één keer weer nieuws. Weet je. Weet je, dat moeten we daarmee met z'n allen nog over praten. Ja. Men maakt ervan wat men ervan wil maken. Je kan het ook zomaar naast je neerleggen. Dat is prima. Maar dat kan ook weer niet iedereen. Maar je kan ook zeggen, oké, okay, als er iets komt wat je niet bevalt... misschien moet je dat dan ook naast je neerleggen. Of is dat wat genuanceerder op reageren. Of op een knop drukken waardoor je het niet ziet. Ja. Het, het, het, is dat het, ook de reden. De verantwoordelijkheid ligt natuurlijk aan beide kanten. Ja. Is dat ook de reden dat je zelf geen Twitter hebt? Zag ik vandaag. Of je hebt wel een Twitter, maar je twittert niet. Nee, ik heb er niet zoveel mee. Of tenminste, ik heb, ik heb het gevoel dat, dat uh, ik genoeg uh, mogelijkheden krijg... om, uh, om mezelf te, uh, te laten horen. Ja, <laughs> dat, denk ik, dat denk ik ook, ja. 120 tekens zo Ik heb van die andere dingen, ik mis hm. het ook helemaal niet. En, uh, en als ik een keer niet... Uh, in de belangstelling staan dan wil ik het ook graag zo houden en ik vind ook een, een, een, een, uh, een goed gesprek in een kroeg ook wel belangrijk weet je soms weet ik al wat iedereen gedaan heeft voordat ik zich getroffen heb <laughs> en, uh, en dat, ja, bedoel, ja nogmaals ik ben niet tegen maar ik, ik mis het niet. Je begint wel te klinken als een oude man een beetje nu vind ik. Ja maar ik ben natuurlijk ook oud geboren. <laughs> <laughs> nee wat ik zeg ik mis het niet en ik hmm. volg het allemaal wel en ik heb natuurlijk wel Facebook en Twitter ik gebruik het ook heus wel maar ik heb het niet persoonlijk. Ja, je bent uh, uh, uh, yeah. nou ja, diepzinnig geworden, weet ik niet, Guus. Is dat zo? Wat, wat, wat, wat zwaar? Diepzinnig, nee, ze hebben mij nooit iets gevraagd. Oh, dat is het. Ik heb je gewoon nooit eerder iets dat gevraagd. En na goed overtuiging begin ik niet zomaar uit het nee. erg te reageren. Nee, nee, ze hebben me nooit iets eerder gevraagd. <laughs> dus, oh. Guus Meeuws, uh, het is een uh, mooi li liedje geworden. en Het wordt een, een mooi album, denk ik. Tenminste, als ik die eerste zomer heb het is absoluut heel goed gelukt. Goed, mooi dat je er zelf tevreden mee bent. Het kan hier zo mooi zijn. Komende vrijdag komt die uit jouw negende album. Dankjewel, Guus Meeuwis. Echt Exet Holland. Naar Macedonië gaan we. Daar heeft, uh, 200, uh, Macedonië heeft 208 miljoen euro in cultuur gepompt. 208 miljoen euro. De bedoeling was namelijk om van hoofdstad Skopje... een florerende cultuurstad te maken. Maar de nieuwe burgemeester die heeft beslist om het, besloten om het project stil te leggen. Het ooit zo mooie project Skopje 2014... lijkt nou vooral een heel erg dure grap te worden. Mitra Nazar, goedenavond. Goedenavond. Nou, onze Exit Hollander in Macedonië. Is die burgemeester daar naar nou zo'n enorme cultuurbarbaar of hoe zit het? Nou, veel mensen zullen hem uh, juist een goede smaak toedichten. Uh, ja, dat is in 2014 uh, niet heel erg uh, gewaardeerd. Overal in Macedonië en vooral in Skopje zelf. Uh, want het zijn vooral een heleboel hele grote, bronzen, uh, eigenlijk smaakloze standbeelden wat het, uh, wat het inhoudt. De het kopje werd helemaal volgepompt met, met smaakloze standbeelden. Ja, de, een van de eerste beelden die werd neergezet was een 30 meter hoog standbeeld van Alexander de Grote. 30 meter hoog? 30 meter hoog. Zo. Op het centrale plein, echt enorm. Ja. Je zit op alle hoeken, hoeken in de stad, waar je ook staat, zie je hem. Uh, en uh, ja, dat is natuurlijk ook een beetje een nationalistisch statement naar, naar Griekenland. Want zoals je misschien wel weet, de Grieken. Uh, Vinden dat Alexander de Grote van, van hun is en de Macedoniërs zeggen dat het van Macedonië is. Dus ja. Nou ja, het is allemaal he, niet alleen uh, cultuur, maar vooral ook uh, veel politiek wat erbij komt kijken. En het is een beetje een nationalistisch project om de Macedoniërs hun identiteit terug te geven. En ja, deze burgemeester komt uit de oppositie. Er zijn net verkiezingen geweest en uh, ja, al die miljoenen euro's die naar dat project zijn gegaan... Daar ja, daar wil hij nu uh, een onderzoek naar. En ja. hij, wil, uh, hij heeft dus het project stilgelegd. Uh, omdat hij eigenlijk uh, ja, daar altijd al tegen is geweest. En met hem een heleboel mensen in, uh, in de hoofdstad van Macedonië ook. Goed, voorlopig komt hij er dus niet 30 meter hoge standbeeld beeld van Alexander de Grote. Ja, hij staat er al, hoor. Oh, hij staat er wel al? Oké. Okay. Ja, ja, ja. Aha. Ik, ik... De, de moeder Teresa van 30 meter hoog, die komt er misschien uh, niet. Die komt er misschien niet. Het uh, wordt geen enorme beeldentuin daar, begrijp ik. Goed, Mitra Nassar, dank Dit is Radio 1. 1 minuut over half tien, het NOS Journaal met Job Boot. In het Bundelbos in het Limburgse Elslo is nog steeds een grote zoekactie... aan de gang naar de twee vermiste jongens uit Zeist. Militairen van het Korps Mariniers kwamen het bos daar uit. Ze zijn gespecialiseerd in het signaleren van veranderingen in het landschap.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 supporters van Ado Den Haag, die onwel werden in de skybox, hebben allemaal spacecake gegeten. Dat blijkt uit onderzoek. 16 supporters werden afgelopen weekend onwel tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Het merendeel van de fans moest naar het ziekenhuis voor behandeling. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today dat Nieuw Revue deed onderzoek naar waar in ons land je de beste kook koopt. En of dat ook nog dan een beetje te snuiven is. Zometeen hier een van de journalisten die met zijn neus in de witte reus dook. Als hij tenminste nog een beetje aanspreekbaar is, hoop ik. En Joost Laschuit en Ramon Kienhuis die zijn er ook. Die doen examentrainingen. Want dat is maar liefst een kwart van alle eindexamenleerlingen, doet zo'n extra examentraining om het uh, beter te gaan halen. Uh, heren, even testen, want uh, jullie geven trainingen... dus dan moet je zelf ook een beetje op de hoogte zijn. Wat is in de Nederlandse geschiedenis het rampjaar? Het is radio, hè? Je moet iets zeggen. Ik, ik, mijn, mijn, mijn achtergrond is zeer technisch. Als, uh, als technisch <laughs> Dat is geen goed antwoord. 16,72. Het getal, Piet, tot vijf cijfers achter de kom, ik graag. Uh, 1, 4, 2... 8, 5. Ja, alleen de eerste twee zijn goed. <laughs> 14159 Wat is het Duitse woord voor winkel? Laden of gescheft? Gescheft ja, Dit is van heel dom dan. van mij want Ik gaf eigenlijk het antwoord al Het mag namelijk beide dus. Wat is de achternaam van Rembrandt? Van Rijn Nou, Godzijdank. <laughs> Jullie gaan uh, moi, door je? Ja, zesje. Ja, oké, ja, is goed, jaar Gelukkig is Kees en die heeft de tweets van vandaag op een rijtje gezet. Ja, uh, Alex Ferguson die was vandaag de hele dag populair op Twitter. Hij is uh, al 26 jaar trainer bij Manchester United... Maar hij gaat nu stoppen. Heel veel reacties daarover. Ed 433 NL die tweet. Toen Ferguson United trainer werd, was Messi nog niet geboren... was Obama sociaal werker in Chicago en wist niemand wat internet betekende. In die 16 die tweet. De laatste 26 jaar heeft Real Madrid al 24 verschillende managers gehad. Manchester United maar één. En er hebben ook wat bekende Nederlandse voetballers gereageerd... die onder hem gespeeld hebben. Edwin van der Sar bijvoorbeeld... Hij zegt, uh, het zat al een tijdje eraan te komen, maar uh, het is nog steeds een shock. Goede manager en een fantastisch persoon. En Ruud van Nistelrooy, ga even naar de webcam, dan zie je een mooie foto van hem uh, voorbij komen die, uh, die hij getweet heeft. Hij zegt daarbij, uh, 219 wedstrijden en 150 goals onder de meest succesvolle manager uit de voetbalgeschiedenis. Het was een uniek privilege. Uh, en Mart Smeets was vanavond te gast bij de Wereldrijd Door. En dat zorgde ervoor uh, dat de Wereldrijd Door, uh, de Mart en Mart Smeets, in één keer bovenaan kwamen te staan in de trendinglijst. Want Mart kwam vertellen over zijn boek Gepakt, over de uh, tijd van de dopingzondaars. En Matthijs van Nieuwkerk die stelde wat kritische vragen daarover: over zijn journalistiek optreden van uh, Mart in die tijd.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 Nou ja, Mart, of Mart werd het vergeven door Matthijs... maar de Nederlandse Twitters die vergaven het hem echt niet. Hij kreeg echt de volle laag. John van Lottem die tweet... Mart Smeets was een aanfluiting in de wereldrij door. Matthijs had hem moeten wegsturen. Nooit meer uitnodigen. En uh, Ed Reinier-Vechter uh, die zegt... ik denk niet dat Mart Smeets binnenkort weer bij Matthijs... een boekje mag presenteren. Ze zijn allebei wijs en, Marta uh, en Mart is iets eigenwijzer. Arjan van der Veer die zegt... ik vind Mart langdradig. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. <laughs> en uh, verreweg de populairste tweet die kwam van Ed Fazel. Die zegt, Mart's Smeets heeft zich vanavond weer laten betrappen op het gebruik van ego. <laughs> Tot zover de tweet van vandaag. <laughs> Dankjewel Kees. Ik denk dat uh, Mart de komende tijd alleen nog maar veel vaker zit, denk ik. Ja, ik denk top wel. televisie toch dit? Ja, uh, ik, uh, hopelijk zit hij er morgen weer. Ik denk het wel. R&M, Man on the Moon.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 Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you... De Lamborghini bestaat deze week precies 50 jaar. De Italiaanse tractorbouwer Ferruccio Lamborghini die maakte in 1963 de eerste van die raceauto's. Je ziet ze eigenlijk niet zoveel, maar het zijn toch wel de klassiekers onder de raceauto's. Onze autokenner Carlo Brandsen, die legt uit wat wij er nou allemaal zo gaaf van vinden. De naam Lamborghini wordt heel vaak fout uitgesproken, want iedereen denkt... Ik vind het mooier dat het Lamborghini is. Klinkt ook beter misschien wel, maar het is toch echt Lamborghini. Het is wel met GH, maar je spreekt uit als een K. Lamborghini. Je kunt ervan uitgaan dat op het moment dat je een Lamborghini rijdt, dat je continu bij stoplichten en overal gefotografeerd en gedaan, en dat de kindertjes met vette vingers op je, op, je, op je ruiten drukken. Want vergis je niet, het zijn uh, wat zullen er verkocht zijn in Nederland, uh, vijf per jaar uh, de laatste tien jaar. En, en uh, ja, dat houdt in dat misschien wel 99,9% van alle Nederlanders nog nooit zo'n auto in het echt gezien hebben. En ja, uh, dan hoef je er maar te starten. En de woonwijk loopt mee om te komen kijken. Maar het is ook wel Logisch, want de prijzen beginnen boven de drie ton. En lopen zelfs door tot, ja, vergis je niet, een, een, een Aventador. Een auto waarmee Airflow Jack onlangs gepakt werd. Die kost nieuw, kost hij zo'n 460.000 euro. Ja, die is een, uh, een bedmobiel, iedereen het noemt. Ik, uh, het is gewoon echt de zikste auto die ik ooit heb gehoord. Mensen voelen zich aangetrokken door Lamborghini omdat het zo'n ongepolijst super sportwagenmerk is dus dit zijn de auto's die, die in twee drie tellen naar 100 accelereren een waanzinnig geluid maken als ze als ze op hun staart worden getrapt doortrekken tot 330, 350 kilometer per uur het is ja dichter bij een formule 1 auto kun je eigenlijk niet komen en dat blijkt toch een aantal mensen met veel poen uh, aan te trekken die schijnen dat toch uh, heel spannend te vinden In Nederland is het eigenlijk de beste manier om jezelf dood te rijden met zo'n auto, want je moet een buitengewoon goed getrainde chauffeur zijn om al die power uh, uh, op een verantwoorde manier op de weg te krijgen. Het is, uh, het is niet iets om, uh, ik zal maar zeggen, als het glad is van de A10 naar de A1 te rijden en dan flink gas te geven, want dan, uh, ja, dan word je genekt en lig je achter de bank. Uh. Daarom kiezen mensen dan toch zo'n auto, omdat ze in ja, in Formule 1-achtige auto willen rijden. Je mag, vergis je niet, hè, als je die auto van opzij ziet, dat is ongeveer twee derde van het hele ding, is motor. He, je zit eigenlijk op een soort van straaljagermotor. En uh, ja, als je nou maar heel veel geld hebt, en je hebt misschien al allerlei sportwagens gehad, en je hebt ook al ben een beetje uitgekeken op, die oh, mooi ronde Ferraris, dan ga je voor zo'n... Ja, ...bijna ufo-achtig geval zoals een aventador is. Laten we blij zijn dat er ook nog steeds mensen zijn die daarvoor kiezen. Ik moet nog steeds een nieuwe auto, Elgar. Ja, met jouw salaris wordt het lukken, toch? <laughs> Twee bnm prestatoren uh, waren toch? <laughs> <Yeah>. <laughs> nee, misschien de tweede handje. Goed, dat was uh, onze automan. Carlo Bransen, maandag, ik zei het net al... begint voor ruim 200.000 scholieren het eindexamen. Je voorbereiden daarop, dat doe je al lang niet meer... half liggend in de zon of op je eigen zonnekamertje. Nee, bijna een kwart van de scholieren... die volgt tegenwoordig een eindexamentraining. Nog even drie dagen een stoomcursus... voordat je je examens ingaat. Joost Laschuit en Ramon Kienhuis... Nog steeds hier in de studio van Licio. Zij geven dit jaar aan 15.000 leerlingen examentraining. Joost, jij bent de oprichter van het bedrijf. Je was 24, hè? je ja. studeerde in Delft. Het was 2005 en toen, en toen uh, dacht je... nou, zo'n eindexamen training geven, dat is wel een lekker bijbaantje. Nou, ik zag het uh, meer als een uitdaging om uh, iets op te zetten. En wat wij in Delft leren, is, is problemen, problemen oplossen via vaste structuren. Kortom, je dacht, hier kan ik lekker geld mee verdienen. Dat, dat, dat is altijd een secundair iets. We ja. waren heel enthousiast om de kennis die wij vergaarden... over te brengen op de scholieren die voor een moeilijke opgave staan. Namelijk een eindexamen halen. Ja. Je en... mag best wel zeggen dat je dacht, dit is een gat in de markt, hoor. is niet nee, erg. Nee. nee, dat was het niet. Het gaat er echt om de, de, de passie. En de mensen die bij ons de begeleiding verzorgen... dat zijn allemaal mensen die het primair doen... omdat ze onderwijs te gek vinden. Omdat ze het nou. heel leuk vinden om de zeer gemotiveerde leerlingen, want vergeet niet... ze kunnen er ook voor kiezen om gewoon thuis te zitten... Het is leerlingen. De leerlingen. Ja, want het is natuurlijk een is... eind eindexamen-training, dat doe je extra naast school, daar kies je voor. Daar, daar kies je ja. voor. En je kiest ervoor om de afgelopen drie dagen ja. van negen uur s ochtends tot vijf uur s middags niet in de zon te zitten, maar keihard aan de slag te gaan voor het vak waar je het meeste tegenop ziet. Ja. En merk je dat ook, Ramon, dat kan ik me nou voorstellen, dat je daar als leerling. Um, als ik zou weten, nou, mijn papa betaalt hier 300 euro voor, dan wil ik best wel iets harder mijn best doen dan als ik gewoon op school zit. Is dat ook zo? Ja, dat heb je. Enorm. Ik zie vooral, ik geef ook gewoonles. Ja. En het verschil is dat je bij gewoonles echt bezig bent om de mensen mee bezig te houden. En nu zitten ze aan Om de mensen maar, maar bezig te houden. Ja, om ze aan het werk te krijgen. En hier ja. zitten ze drie dagen lang. Als het moet met het avondprogramma, gewoon ja. volle bak te werken. Ja, want je hebt ook veel nauwere contact met je docent. Want hoe, hoe groot is zo'n groepje? Ja, we hebben hier nu meestal dus de één op vijf. één op zeven. Dus één docent, vijf tot zeven leerlingen. Dat ligt een beetje aan de training aan zich. Ja. En dan ja, dat is natuurlijk veel beter dan 1 op 20 of 1 op 30. Ja. Ja. In, in, uh, in 2005 uh, uh, had je 75 leerlingen die ja. die training volgden. Nu zijn het er 15.000. Uh, goede handel dus inmiddels. Hoe, hoe, hoe verklaar je dat, die enorme toename? Het bewezen succes. Wat, wat we de afgelopen jaren hebben laten zien, is dat een examentraining bijdraagt aan uh, je prestatie tijdens een examen. In scholen zijn Dat, dat lijkt me kennen. Ja. En het is dus niet. Dat je het uh, als vervanging van het normale onderwijs nee. ziet. Het is een verlengstuk, het is een aanvulling. En dat, dat, dat zien de leerlingen, dat zien de scholen. Ja. En samen met elkaar werken we eraan om je zo goed mogelijk voor te bereiden. Dus het heeft ze succes bewezen, iedereen ziet ja. dat het werkt. Um, het heeft ook te maken, denk ik, we worden net die studenten een half uurtje geleden. Uh, Pim, en die zei ook van ja, uh, de exameneisen zijn aangescherpt. Hè? Uh, je mag tegenwoordig minder onvoldoendes on on halen, geloof ik. Dus je moet er harder aan trekken. Daar is het ook mee te maken. Het, is waar, ja. het, het is natuurlijk ook een, een, een van de redenen uh, die, die meespeelt, maar niet de belangrijkste redenen. Die eisen die zijn de afgelopen twee jaar aangescherpt. De afgelopen acht jaar bestonden we al. Mm -hmm. Ieder jaar hebben we altijd een, een, een enorme toename van het aantal leerlingen gezien. Ook dit jaar. Er zijn natuurlijk wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. We hadden het hiervoor al eventjes over um, uh, de VO-raad, uh, de Raad voor het Voortgezet Onderwijs. Sjoerd Slachter van die VO-raad, die juicht toe dat de leerlingen zo serieus uh, met hun examen bezig zijn. Maar die ja. waarschuwt ook. Pas op dat je niet een uh, foefje leert, dat heet teaching voor de test. Hè. Dat er dus een hele sterke focus komt op van hoe haal het examen. Het gaat uiteindelijk dat leerlingen in hun schoolloopbaan zich stof eigen maken en zich goed Voorbereid weten voor een vervolgopleiding. En niet dat ze toevallig de truc van een examen goed maken, kennen. Ja, Ramon, dat doe jij. Ze trucjes leren. Is dat zo? <laughs> nee, dat is de vraag. Ik kan me dat wel een beetje voorstellen. Ik bedoel, je, je leert hoe je in een examen door moet komen en je bent wat minder gefocust op dat je over tien jaar die stof ook nog herinnert. Um, ik denk dat dit anders zit. Kijk, ze hebben al zes jaar les gehad. En in die zes jaar hebben ze alles behandeld, maar. Het ja, curriculum is vaak uitgesmet over een paar jaar. Sommige dingen zijn de vergetelheid geraakt. Moet moeten ze even verfrissen. Mm -hmm. En daarnaast is ook vooral de kennis die ze al hebben... weer even opratelen. En zorgen dat ze met vertrouwen het examen ingaan. En niet dat ze denken, wow, dit is heel veel. Waar moeten we het vandaan halen? Wat moeten we? Ja. Maar geef eens een voorbeeld. Want Je hebt natuurlijk wel bepaalde... Je hebt maar twee of drie dagen. Um, zijn, er, zijn er trucjes of misschien handigheden... die je, je examenleerlingen aanleert? Van, nou, Doe het altijd zo... Dan slaag je sneller. Ik zeg altijd: lees de vraag. Daar maakt iedereen fout, maar ik ook. Lees de vraag. Ja, maar is dat een trucje? Ja, want dat doet heel, heel veel mensen doen dat niet. Ik denk dat iedereen daar de meeste fouten mee maakt. Ja. En daar betaal je dan 300 euro voor voor dit advies. Als dat het enige zou zijn. Ik wat, denk, maar ik, wat, wat ik, nog meer dan? Geef het nog eens een voorbeeld. Ik, ik denk dat het een misvatting is om te, het, het puur op het trucje te gooien. He, wat, je, wat je ziet is dat ze iedere leerling. Uh, zijn hele schoolloopbaan vier, vijf of zes jaar lang mm -hmm. heel goed bezig is geweest met die kennis te vergaren. En die kennis zit er echt wel in. Maar daar zit wel een piekmoment, namelijk het eindexamen. En dat piekmoment is, is voor de meeste vakken die, waar je examen in moet doen echt geen probleem. Maar je, iedere leerling heeft wel één vak waar hij denkt van nou, ik weet het niet. Voor dat vak, daar is een examentraining voor. Het is niet een algemeen uh, goed dat nee. je hè, dat stimuleert ja, Het is ook helemaal natuurlijk niet. Waar, je, waar je slecht in bent. Maar het gaat om waar je de meeste onzekerheid ja. in hebt. En daar gaan we drie dagen lang heel gestructureerd ah. doorheen. We gaan er heel persoonlijk uh, bij begeleiden. Ah. Ramon die zit daar met vijf leerlingen. Dus per uur, twaalf minuten uh, naast een leerling te motiveren. En dan ga je van veel uh, eigenlijk een soort faalangst, naar gewoon een gemotiveerde en een enthousiaste leerling die met vertrouwen het examen gaat. Is die vraag? Het verschilt toch heel erg, denk ik, per. Per leerling, want ik zelf, als acht jaar geleden voor mij, maar het enige wat ik me nog herinner, is dat ik vanaf het moment dat de laatste les was, heb ik helemaal niks meer gedaan. In die week van de examens heb ik alleen maar genoten van mijn vrije tijd en die examens gemaakt, omdat ik juist iets had van, ik heb die drie jaar lang heb ik dat geleerd, ja. wat er nu wordt, van me wordt gevraagd. En ik ken het, had ik ook wel mijn gevoel, dat, en ik kan daar nu niks meer aan doen. Ik ga gewoon niks doen, alleen maar ontspannen, zodat ik heel relaxed die examens kan doen. Juist een ja. examentrain heb ik ook wel zoiets van... dan ga je drie dagen lang blokken... dan zit er heel veel energie in en heel veel ja. spanning komt er juist op te staan. Dan wordt het zo'n ding. Nou, nou, ik had zoiets van, voor mij moet het heel relaxed doen zo'n examen. Zo, so, ja, iedereen moet die keuze voor zichzelf maken. Ik denk dat het toegankelijk moet zijn, kunnen zijn voor iedereen. Maar iedereen moet zelf de keuze maken van... heb ik hier voordeel aan? Ik was uh, onlangs op een school. daar was een leerling... Uh, die, die wilde een studie uh, econometrie gaan doen. Een Engelstadige studie bij de VU. Die staat cum laude voordat hij het examen ingaat. En dus meer dan acht gemiddeld. Die gaat toch een examentraining Engels doen. Omdat hij er gewoon alles uit wil halen... om zo goed mogelijk voor die studie te gaan. Dat is dus niet een leerling die uh, denkt niet er zelf doorheen te kunnen. Nee, maar een zijn... extra stok achter de deur te hebben ja. om nog beter te doen. En ik, ik denk dat die uh, motivatie... En die passen die leerlingen laten zien, juist zie je positief is. Je bent wel heel positief hoor. Alsof... Ja, maar dat, maar, maar, maar, maar dat is natuurlijk ook het belangrijkste een wat we brengen. Ja, nog even een ander puntje. Het landelijk actiecomité scholieren, Het Lax, die is uh, uh, ook kritisch. Die zegt: ja, um, uh, de, toena uh, de toename van het aantal leerlingen bij jullie bij de eindexamen. Uh, de eisen voor bij de eindexamen-trainingen. Dat zou onder andere te maken kunnen hebben waar we het net over hadden: over die verscherpte eindexamen-eisen. Maar dat zou niet zo moeten zijn, zegt de Laks. De verscherping van de eindexamen-eisen zijn gekomen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. En we hebben niet het gevoel dat met uh, de toename van de examen-eisen de onderwijskwaliteit verbeterd. Wat we eigenlijk zien is dat het onderwijs verplaatst naar externe bureaus... die soms les komen geven op scholen of waar studieren soms naartoe gaan. In plaats van dat het echt uh, plek vindt het onderwijs in de klas. Ja, Ramon, jij geeft ook lessen gewoon als docent. Het is natuurlijk de meest gehoorde kritiek. Ja, hallo, die scholen moeten gewoon zorgen dat die leerlingen... het eindelijk halen, gewoon op zeg. Ja, dat hoor je veel. Ja. Nou ja, er zit wel wat in, toch? Kom op. Ja, daar, daar, daarvoor ga je naar school, daar betaal je heel veel geld voor. Je zou gewoon zo'n extra training niet nodig moeten hebben. Klopt. Maar aan de andere kant, wat, wat Joost ook net zei... er zijn natuurlijk ook heel veel leerlingen die het gewoon als extra zien. Denk denken van ja, het gaat wel, oké. Okay. Maar ja, het kan, anders dus ik, maar... ik neem aan dat de meeste leerlingen die doen het doen omdat ze van die vijf en zes willen maken. Een groot deel ja. wil. Net dat extra zekerheidje hebben, ja. ja. Maar goed, we hoorden net die, die, die scholieren ook wel zeggen... ja, nou ja, op sommige scholen krijg je gewoon echt niet zo goed les... Ik snap dat jullie er geen baat bij hebben om, uh, om uh, te zeggen: scholen zouden het zelf beter mee moeten doen. Want ik ga misschien minder. leerlingen uh, nee, nee, jullie, jullie examenklassen volgen. Maar het is natuurlijk wel. Het zou toch eigenlijk in een ideale wereld. zou het natuurlijk overbodig moeten zijn. Wat jij doet. Wat, wat, wat, wat ik zie is hè, die analogie die ik vertelde over. Hè, een topprestatie leveren. Hè, waar je keihard voor traint. Waar je goed voor traint. Maar nog steeds op dat, hè, die hoogtestages, zoals je het noemde, uh, gaat. Dat doe je dus ook bij een eindexamen. Dat is ook een piekmoment en het is dus helemaal niet zo dat er slecht onderwijs aan vooraf gaat. He, maar je kan nog steeds daar een intensieve uh, training aan vooraf he, uh, op laten volgen als aanvulling op, om dat examen zo goed mogelijk te maken. En het is ook helemaal niet zo dat iedere leerling dit doet. He, de de altijd weten we. Maar dat Sinds is vandaag. nog steeds een minderheid. Ja. En, en, en het is niet voor alle vakken. Het is juist voor ja. het vak nee, dat, waar je het meeste moeite mee hebt. Dat is duidelijk gemaakt. Heren, het is een drukke periode voor jullie. Sterkte. Ja, dankjewel. dankjewel. Maar met name de leerlingen. Ja, dat snap ik. Radio 1 VNN Today. Ze zijn beroofd, opgelicht en bedreigd, maar het is twee redacteuren van Nieuwe Revue wel gelukt om in 14 verschillende steden kook te kopen. In het blad hebben ze van deze week hebben ze een soort spin-off van de oliebollentest gemaakt, namelijk de cocaïnetest. Hoe snel lukt het bijvoorbeeld om kook te kopen en krijg je wel een beetje goed spul? Marijn Schrijver, een van die twee redacteuren van Nieuwe Revue, goedenavond. Hallo. Jullie hebben die koken uh, die jullie kochten uh, laten testen in een laboratorium... Uh, ja. De vraag is natuurlijk, kook die je op straat koopt, is dat een beetje oké kwaliteit? Dat wisselt enorm. Um, het is soms zelfs heel goed. Zoals in Arnhem, de winnaar, daar was uh, het, het percentage echte cocaïne dat we hebben gekocht, 81 ja. Dat is echt heel veel. Maar je gaat al heel snel richting de 50 wat ongeveer gemiddeld is. En als je dan uh, nog wat verder beneden kijkt, dan zie je bijvoorbeeld dat we in Maastricht hebben we uh, 100% paracetamol gekocht. Dus je kan ook enorm uh, de mist in gaan, zeg maar. Nou ja, dan vind ik paracetamol... dat is misschien ook niet heel handig om te snuiven... maar jullie hebben ook echt Ik heb het geprobeerd. Ja, het echt... deed vrij weinig. Het deed vrij weinig, ja. Maar daarvan kan ik nog denken, nou ja, dat doet niks... maar dat is ook niet schadelijk. Maar jullie hebben ook echt hele, hele rare middelen gevonden. Ja, ik, ik, kan, ik kan het einde allemaal opnoemen. fenacetine, Hydroxyzine. En wat, en wat is dat? Um, nou, je hebt onder andere ontwormingsmiddelen voor varkens en runderen. Dat heet dan lefamisol. Ontwormingsmiddel voor varkens en runderen. Ja, dat is ooit uitgevonden voor, voor uh, of in ieder geval het is ooit uitgevonden en het wordt vooral gebruikt voor uh, varkens en runderen, zodat ze uh, als ze wormen hebben dat ze dan daarmee uh, ja. vanaf komen. Is dat gevaarlijk het als ook, ik dat snuif? Uh, uh, nou, als je het heel vaak doet. Uh, en, en herhaaldelijk, en heel veel dus, dan, dan kan het gevaarlijk zijn. Maar in principe, als je gewoon af en toe iets neemt en het percentage in de kook is niet te hoog, dan, dan uh, wegen de voordelen van de cocaïne nog op tegen de nadelen. <lacht> op zich is het natuurlijk heel vaak en heel veel, 100% pure snuiven ook niet heel gezond. Ik, ik heb, dat, dat, heb we, dat weet ik eigenlijk niet eens. Zo dus uh. ervaren ben ik er niet mee. Voor... <lacht> nou ja, je houdt geen neusgotje over, hè? dus dat is lastig. Nou, dat is, lijkt me heel onproken. <laughs> ja. ja. Maar goed, um, uh, dat hebben jullie dus onderzocht. Um, Maastricht is dus, tenminste, die, dat, de ene sample dat jullie hadden. 100% paracetamol, daar moet je dus je ook echt niet halen. Nou, dat is wel grappig met het nieuws nu ook. Um, want, want die, die straatdieren die stonden te juichen toen de politie de afgelopen dagen invallen bij die coffeeshops. Omdat mm. ze weer aan buitenlands aan het verkopen waren. Het is wel de plek waar we het snelst uh, onze slag konden slaan. Echt binnen 10 minuten hadden we... 50 euro geweest voor een envelopje met wit poeder. Ja. Dus dat is dan weer een groot voordeel in Maastricht. Maar in, in dit geval, kijk, het zal niet helemaal wetenschappelijk uh, uh, weet je wel, deze, deze test zijn, want, want ja, we hebben één sample per stad. Ik begrijp het, maar, maar, ja. ja. nee, je kan beter naar, naar een afwerkhokje in, in Arnhem, waar we dus de ja. winnaar hebben gevonden, ja. bij, bij een uh, vrij forse prostituee. Bij een vrij forse prostituee, oké. Okay. Het ging dus ook om snelheid, hoe snel jullie aan de kook kwamen. Hoe, ja. hoe, hoe deden jullie dat überhaupt? Wat, aan wie vroeg je het? Nou, we mochten niet, dat was zonder voorkennis. Dus we hebben geen nummers vooraf in onze telefoons en dergelijke. Dus we gingen gewoon naar een, een, een stad toe. En uh, begin maar ergens. En, uh, uh, meestal gingen we dan naar een uitgaansplein. Bijvoorbeeld de Middelburg was de eerste stop. Uh, ik, ik ben volgens mij nog nooit van blijven in Middelburg geweest. Mm. En, en ik verwachtte er ook niet heel veel van. Ik dacht dat gaat uren duren. Maar we ja. kwamen op dat uh, uitgaansplein terecht. En dan wat je het beste kan doen. Uh, weet ik nu na vier nachten. Is naar een, een groepje hangjongeren gaan. Meestal licht tot iets donkerder getint. Ik hoop dat dit onder uh, positieve discriminatie valt. <laughs> en, een groepje uh, hangjongeren, daar moet je het aan vragen. We moeten het erbij uh, laten, Marijn Schrijver. Dankjewel. Deze week allemaal ah, te okay. lezen. De Nationale Koop. Test in de nieuwe revue. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Het laatste woord is als eerste voor Floris van Bommel. Hey Willemijn, we hebben deze zomer een schoen met als motief onderop de zool een legpuzzel met lekker groot ons logo eroverheen. Leuk idee, maar één puzzelstukje onderaan bij de hoofdletter B van het woord Bommel is weggevallen. Die B is hierdoor een R geworden en daar staat er dus heel groot Floris van Rommel in plaats van Floris van Bommel. <lacht> Foutje. <lacht> En dan de bekende Volendammer Kees Tol, Die gaat naar het enige festival in zijn stad. Yo, Willemijn. Ik ben in opperste stemming. Want ik heb uh, vanavond om 6 uur de deur achter me dichtgetrokken. En ik ga nu genieten van een heerlijk lang hemelvaartsweekend. En wat ook wel eventjes leuk is om te vertellen. Is dat ik morgen ga genieten van het enige Volendamse festival. Genaamd Festival de la Muerte. Nou, het zegt het al. Er wordt alleen muziek gespeeld van bands en artiesten die de pijp uit zijn. Dus ik zeg. Ik ga op vroeg naar bed. En morgen genieten geblazen. Tot nou. Dank ook, Joost Raban en Elger. Morgen speelt PSV tegen AZ de finale van de KNVB-beker. In de Kuip. Een plek van nostalgie en punt van discussie. Nou, wat ons betreft komt het nu Koos Postema zag het stadion verrijzen. Het werd geopend toen ik vijf was. Hij blikt terug. En de gemeente had geen geld. Crisis 1937. En duurt vooruit. Ja, hier zouden dan die mensen die de oude Kuip willen houden nog een derde ring op willen zetten. Zometeen tussen half tien en half elf in Karo, Goedemorgen Nederland, de Kuip van Koos. Radio 1, het nieuws van alle kanten.